we beginnen de zogerles 235 op de pagina q p vav 186 de tekst van de zoger zelf de regel Five. Ot kuf Tzadi Gimel Umande de dachil begin Ones De Malkiuta Vekitroga Kama de Itma Ali haï ierat HaShem. De iikre ierat HaShem 5. Ot kuf zadi gimel. Ondert drie en nechendach. Uman de dachil begin en wie freist. Begin ones, vanwege de straf. De malkiuta. De straf. Voor, voor, voor het slaan. Dat hij geslaan. Dat hij geslaan wordt. Geslagen wordt. We ketroege. En. De vrees voor. Eh. Uh, de aanklager. Het aanklagen. Kamer maar zoals het zoals we hebben gezegd, zoals het gezegd werd. Dus niet de juiste vrees, maar die twee vrezen uh, die niet de basis is van de ware vrees. Lo zes shari aleh, hi, Op hem rust niet deze vrees van Hashem, Let op de Ikre, welke vrees van de Shem heet, hierat Hashem Lechaim. In de Mishle wordt gezegd, in de spreuken van, van Salom, is gezegd, hierat Hashem Lechaim, dat de vrees des Heren is uh, op het leven, om, omwille van het leven. Lechaim, voor het leven voor het behoud, voor het leven, letterlijk. En daaruit komt ook de, wanneer men proost, dat men zegt ook lechaim. Ja? Lechaim, dat is dan Oost-Europese, dat zijn de West-Europese jorden zeggen zo, so lechaim. Maar normaal is het lechaim, correct uit te spreken, correct zoals so het hoort, Lechaim voor het leven, op het leven, zegt men ook op het leven. En dan Salomo zegt ons dat op het leven, voor het leven, ten behoeve van het leven, is irat Hashem, de vrees voor Hashem. Wie? Dus uh, Hashem vreest hoe, de, hoe meer de mens een menser schijnt vrees, des te meer leven hij in zichzelf ontvangt. Deze nadelpunt. Ela man sharay ale zeifem a i i r r a. De Sharia Ale, haïr ira, ra, ra, velo irat ashem. En dan de zoger vraagt, stelt een vraag, een rhetorische vraag. Elam shari, Sharia Ale, maar wie, wie dan rust op hem? Ja, op deze mens, die, op de mens die, die niet de ware vrees uh, ten grondslag legt. Zet. Zeven. En de zoger zelf geeft ons het antwoord. Hij hier, ra, deze kwade vrees. Wees daar graag. En het blijkt dus. De scharja, ale dat er rust op hem, die schweip. Hierra, ra, de kwade freis. Velo hierat Hashem en niet de freis van Hashem. De director kolom, de regel drie. De referentie van de kuf tzadi gimel. Uman de dachil begin vechule dubbele punt. Umi jere fir. Mipnei aka we na Kamur. Hier zie ik na um, Eina het laatste woord staat het Sina, maar het moet Eina zijn. Dus in plaats van Tzadi f, uh, moet het Alef zijn. Dus Tzadi leek op Alef voor de, voor de drukmachine. Ja, voor het grafisch en de grafisch lijkt het wel daarop en dus daarom zit het fout. Dus in plaats van tzadi in eina het laatste woord maker van alf. Eina, shura vijf alava, ota iratašem, ani kred, iratašem Bijzonder, bijzonder belangrijk wat hij ons nu, De zoger waar het zoger ons, uh, waar het over heeft. Want hier is de basis, de grondslag van alles, van het succes of van het vallen van de mens in zijn geestelijk werk. Wat je plaatst als basis, dat bepaalt verder jouw vooruitgang. En al het overige. Drie. Na de punt. Na de dubbele punt. En wie vreest voor de straf van het slaan en aanklagen? Kamoer, zoals het gezegd werd. In Ashura, op hem rust, er nie, rust niet, vijf, uh, deze Irat Hashem, deze vrees des Heren. Welke vrees? Van Hashem heet Lechaim voor het leven, ten behoeve van het leven. Kijk nou wat deze vrees is. En als je dat met plezier, met vreugde dat aanneemt en legt het in de diepste diepte van jezelf uh, als basis, dan pas zal je leven echt gaan bruisen binnen jezelf. Want dan ben je tijd tet, tijd tegenover Hashem. Je zal dan niet bang zijn voor vrezen voor iets materieels, voor jouw lichaam, voor jouw geld, voor uh, wat dan ook. Ook niet voor je kinderen en kleinkinderen. Elke, elk schepsel heeft zijn eigen bescherming. Zijn eigen bescherming heeft zijn eigen bron van zijn ziel. De schepper waakt over hem enzovoort. Moet je waken over de, over de ander. Dan wordt het niets. Je moet waken alleen over jezelf. En dan automatisch wordt jouw waken uh, verspreid ook over de ander. En niet dat jij je, je zorgen maakt dat jij je, je vreest voor uh, uh, allerlei andere vrezen dan de vrezen hierat Hashem. De vrees voor Hashem. Zes, Elami, Elami En de zoger stelt deze vraag. Uh, maar wie rust er op hem? Iota, irat Ira, Ra. Dat is die kwade vrees. Kijk, moet je zo zien. Als je de ene, je moet, het is altijd aan ons gegeven, er is geen halslachtigheid in het geestelijke, let op. Het is zo, of de mens kiest, hieruit Hashem, de vrees voor Hashem, met als gevolg dat hij al het leven in zichzelf ontvangt, al het goed is ontvangt in zichzelf, of dat anders, als hij dat niet doet, dan kan hij niet zonder vrees, dan automatisch gaat het op hem, over hem rusten, die kwade vrees. Ja, dan gaat, gaat hij uh, vrezen voor alles. Dan gaat hij vrezen voor financiële crisis, voor de tsunami, voor, um, voor het vliegen. Ja, voor het vliegen, want wie weet wat het gaat gebeuren. Voor alles en wat. Hij zal vrezen om kinderen te, uh, op de wereld te brengen, want uh, ja, het is gevaarlijk. En als hij de kinderen heeft, dan zal hij dan uh, um, moeilijk in slaap vallen. Om de, oh, hoe zit het met de kinderen? Als ze nog klein zijn, oké, okay, dan zijn ze onder zijn hoede, Slapen ze lekker in het bedje, maar als ze wat al pubbers zijn... Uh, al naar een disco, discotheek gaan, dan dat slaapt een moeder, moeder, dan niet s nachts, dan uh, maakt ze zichzelf zorgen, en hij ook maakt zichzelf zorgen. Dus allerlei kwade, kwade vrees, dan uh, neemt de mens dan in beslag. Duidelijk. Het is dus niet een kwestie van, uh, zal ik het wel, hier laat Hashem doen, zal ik wel vrezen van Hashem of niet? Of dan zal ik mij wel vrij waarborgen bij vrij maken van elke vrees dan ook. Wie meent dat die vrij kan komen door de vrees voor Hashem die opbouwend is, die komt in de negatieve, destructieve vrees terecht. Onzichtbaar, maar erg snel. Ja, zoals ik ook uh, gezegd had, ook aan deze, een van onze studenten die uh, een paar maanden geen Kabbalah had gedaan. En die had mij even gebeld, een keertje, een keer en natuurlijk en niet meer, want uh, ik uh, ontvang mensen niet, uh, nog uh, telefonisch, nog dat. Maar moest een keer, hij moest hij wilde een keer met mij, spreken, met mij spreken, dat had ik hem gezegd. Mijn vriend, dat um, uh, als je nu stopt, dan gedurende dan binnen drie weken, en ik weet waarom ik zeg dat zeg, binnen drie weken word je opgesloten door de citra agra. Dat betekent, je zal voor alles vrezen. En jij, denkt, jij zal denken dat jij vrij bent, bevrijd van dat, maar jij zal wel... Zij zal de baas zijn over jou. Jij zal niet meer voor het zeggen hebben binnen je eigen wijze. Dat is verschrikking. Dat is een verschrikking om geen baas te zijn in je eigen, op je eigen terrein. En daarom had ik hem gezegd, dat jij doet verstandig als je eh, met andere, in, in de bewoordingen van onze zoger. Zou ik het, zou het kunnen dat parafraseren, dat legt zet dan die vrees van Hashem weer terug op zijn plaats. Anders uh, is het gedaan met jou, uh, niet dat ik hem uh, had uh, gewaarschuwd in de zin van uh, uh, denk daarom, maar gewoon hem uh, een, een vriendelijke aanwijzing had gegeven. Zo so nee, dan word je dan dan de sidra achra gaat jou uh, de angst in boodum. Zeifen we nem hier, ah, ach, ha, ah, wil je ah, hem. Dat is wat hij ook nu zegt. Het blijkt dus dat er rust op hem, deze, deze um, zwijp. De zwijp, de vrees van de kwa, van het kwa, kwade vrees en niet de vrees, dus Heeren. kijk, de vrees van Hashem, als we, als een mens de vrees van Hashem als, als basis legt, dan zal het een zachte vrees zijn, vriendelijke, liefdevolle vrees zijn, voor de mens, duidelijk, want hij schikt zichzelf dan aan de wetten van het heelal, aan de instructie uh, naar wie hij, zoals hij, uh, geschapen is om deze uh, naar, ernaar te leven. Het is een liefdevolle vrees. Het is eigenlijk liefde, meer liefde dan de vrees. Maar omdat geen liefde kan zijn zonder vrees. Daarom noemen wij dat vrees. vrees. Het is onmogelijk om lief te hebben zonder vrees. Daarom zegt ook Yeshua tegen ons, waakt. Als Yeshua kwam hier om liefde te brengen hier op aarde, dan zou hij zeggen, nou heb lief. Heb elkaar lief en dan hoef je niet te waken. Nee, Yeshua zegt, waakt. Want zonder waken weten we niet van wat liefde is. Ja? Het ene tegenover het andere heeft scherm geschapen. Ge Gese tegenover de gworot. Geseedim tegenover de gworot. Dag tegenover nacht. Licht tegenover duisternis. Vrees tegenover liefde. Maar in dit geval vrees tegenover liefde, als deze vrees een kosere vrees is, de vrees voor Hashem, dan, daartegenover, komt liefde. En hoe meer jij vreest, hoe intenser jouw vrees is, des te intenser des te krachtiger wordt ook jouw liefde. En dan wordt het, op een, op een bepaald moment, eh, wanneer de mens klaarkomt, hier op aarde, dan voelt hij niet de vrees, als zodanig voelt, voelt hij niet meer. Want wij voelen wel de vrees, zolang wij nog um, onderhevig zijn aan zonde, oftewel dat wij nog voelen, dat wij moeten oppassen, opletten voor de citra agra, dat wij nog uh, in staat zijn, om te zondigen, oftewel de zonde die staat tegenover en wij voelen dat wij wel moeten waken om niet te vervallen in de zonde. Daarom, daarom is dat nodig nog om deze hieraad Hashem, de vrees van Hashem, steeds aanwakkerend bij jezelf. We gaan naar boven. Nee, we hebben hier. We zijn. Ja, we gaan naar boven naar de regel 8. Naar de tekst van de zoger zelf. De regel 8. Ot, Kuf, zadi, Dalet. Hoe wagen Fatar de ikri ratashem. Rashid dat ikri. Walder walda Itkalil neichen hocha pikuda da. Weda ikra akra vijsoda lehol shar pikudin Goed kijken, wat je zegt. Owa ginkacht, reichel acht ot kuf zadi dalet 194. vier negen. en daarom, atar de ikre jirat Hashem, weet de plaats die heet, de frijs des heren, de frase van Hashem, de plaats in de mens. Reschiet dat ikre, heet het begin van daad, zoals ja, we dat geleerd, In e, twee versen zijn er. Reshit Gochma, het eerste de eersteling is Chogma, En op een andere in een andere vers, op een andere, in een andere vers staat het Reshit daad, de, vrij, de eersteling van de daad. En daarom zegt hij, de zoger, dat de vrees van Hashem, voor Hashem heet rishid daad. De eerste, het, het begin, eersteling, of het begin van de daad. Begin van kennis. En de sfera daad. Waar daar, en daarom, en daar, daarover, en dat is, uh, de, daarom, en, en dat is, omdat het uh, dat is dat dit, dit voorschrift is ingesloten. Daarin is dit voorschrift ingesloten. en dat heet en dit voorschrift, op, de voorschrift dat voorschrift van um, van Hashem. Het voorschrift let op. Het is mitzwa, het is het voorschrift om van Hashem te vrezen. Voor Hashem te vrezen. En dan zegt hij dan, en daarom is dit voorschrift, heet, uh, uh, we Yesodah, en daarom is dit voorschrift, heet, uh, is de kern en de Jesoda yesod en, en het fundament. De hoogste in de Orat, let op, van alle overige voorschriften van de Torah. Kijk nou wat leren we, dat in dit voorschrift om van Hashem te frezen van de te vrezen, is daar zit alle, dat uh, is de basis van alle overige voorschriften van de Torah. Man de natier, de volgende pagina kuf p zijn 187 hasulam de rechterkolom de eerste reichel bij Hashem lechai zwijzig Nee. Ah, sorry. Uh, de volgende pagina, inderdaad. Wat ik had gezegd, maar niet de hasolam, maar de eerste regel uh, van de zoger natuurlijk. Hera uh, hiera. hiera Natir kula. punt. De vorige pagina. De regel negen na de punt. Kijk nou wat die ons nu zegt. Goed opletten, want hier zit de weg, de, de weg naar de redding. Duidelijk, wij leren hier in de Kabbalah de formule van de redding. Duidelijk, hier staat de formule van de redding, zit in de zorg. En dat is wat wij leren. Daarom, niet alleen leren, maar alleen maar doen. Doen wat je, wat je hoort en op dit moment, op het moment van het leren van de zoger, wat de zoger zegt op dat moment, moet het gerealiseerd worden? Moet je dat laten uh, uh, tot komen tot de realisatie in jezelf? Man de hier, wie let op, wie dat, wie. Uh, deze vrees naleeft oftewel waakt letterlijk wie waakt over deze vrees de volgende pagina de eerste regel natierkula cool, cool, die waakt over alles men kan van alles leren in, dit, in het geestelijke of zogenaamde geestelijke ik nou, ze leren zoveel, allerlei, allerlei, allerlei dingen. Maar als iemand niet dat niet naleeft, dat niet doet wat de zoger zegt, niets zal hem helpen, eigenlijk Geen andere religie, cultuur, weet ik veel, houding, filosofie, kan een mens niet redden. Ja, de zoger is gegeven voor iedereen. En... Wat de zoger zegt is, kom van Hashem en slaat voor op iedereen. Het is niet joods, christelijk, uh, uh, uh, moslim. Voor iedereen is het wel. Wie dat niet naleeft, staat het hier iets geschreven dat dit uh, joods is. Staat iedereen. Voor iedereen is het geschreven. Ja, Koran is geschreven voor moslims. Het Jodendom is voor de Joden. Christendom uh, is uh, nieuw, het Nieuwe Testament voor de uh, Christenen. Maar wat wij leren, leren de zoger, de zoger is voor iedereen. Maar de natuur hierat, wie, nog een keer, wie, wacht over deze vrees voor, voor Hashem, voor Hashem kula die waakt over alles. De regel 1. Na de punt. Lona ter jira. Lona ter de doorijta. Da da, de kula. Kijk nou wat die zegt ons. Lona wie? deze vrees, de phrase voor Hashem, hierat Hashem, daar niet wakt over loonatier pikude orator, die wakt niet over de voorschriften van de Torah. Daar, on de dit voorschrift van het vrezen voor Hashem is deport voor allen, de poort naar, voor de van alle overige voorschriften. Kijk nou, wat hij ons nu, de zoger hoe de zoger ons eh, brengt naar de poort van de redding. Deze poort heet ook eh, Siate de Shmaaie, de poort van Siate de Shmaaie, de poort van de hulp van de hemel. Deze poort. De hemel kan men ervaren, betekent eh, licht ontvangen van de hogere, alleen maar via deze poort. En omgekeerd, als iemand alle voorschriften naleeft... Maar deed je dit niet, dan zal hem niets helpen. Een mens geeft veel geld uh, en voor uh, goede doelen en uh, weet ik veel, allerlei andere dingen. Bezoekt synagogen, bezoekt kerken, zit in al die vergaderingen van alle, allerlei andere dingen, doet voor, de, voor anderen. Maar doe je dat niet uit deze vrees, niet zet deze vrees voor Hashem. Uh, als basis, maar andere vrezen he, uh, zet als uh, ten grondslag van zijn, van zijn innerlijk. Dan, alles wat hij doet, is waardeloos, omdat het raakt niet, het komt niet, tot de poort naar de hemel. En we hoeven niet naar de hemel te gaan, we, we zitten hier. En onze taak is hier te zijn, hier op aarde. Maar wel verbonden te zijn met de poort naar de hemel. Dat is zo, de mens is gemaakt hier. En zo opgezet om hier op aarde deze verbinding tot stand te brengen. Of realiseren deze verbinding. Naar het doel, naar het einddoel. En werken dat uit naar het eh, doel van de schepping. We keren terug naar de vorige pagina. P, Wave, 186 de Ha-Sulam, de linker kolom, de regel 9. De referentie van de Oud Kuf Tzadi Dalet, 194. O-Wagin ka-Athar de Yikre ve-Gule. Dubbele punt tin ze hamakom, shinikra irata nikra rešit dat punt, umishumtin, darum, tin hamakom, shinikra irata de plaats die heet vrees des heren, nikra rešit dat heet het begin van de daad. Het begin van de kennis. Elf. Waar ken Niklalakan zo. punt. En daarom wordt hier dit voorschrift inbegrepen of ingesloten. Samengevoegd eraan. Punt. We zo hi ha' soresh 12, we is sode, la hoi Torah, punt. En dat is de wortel 12 en het fundament voor alle overige voorschriften van de Torah, punt. Misha Shomer, 13 ed ha' U schomera kool, punt. Wie wakt over deze phrase. Die wakt over alles, punt. U mische ino schomera, fertien, et haïra. Eino schomera mitzvot, vetsvot, at ura. Kizo, fayftien, haïra, hajarle kool, punt. 13 na punt. U um, mische in ons om meer En wie niet waakt over deze vrees. 14. A in ons met zwotte Torah let op. Die waakt niet, die vervult niet, die leeft niet na. Die waakt niet over de voorschriften van de Tora, Die zo Aira, want deze vrees is de poort voor, voor alle, voor alle, voor alle overigen. Ik dacht dat waken over de voorschriften, jij ziet het, jij vindt het niet in de normaal, in de klassieke vertalingen van wat men moet doen met de voorschriften. Men vertaalt dat ook de klassieke Joodse vertalingen, die ook weten niet dat goed te vertalen, omdat zij willen vertalen dat. Zo naar het vlees. Zoals, we, zoals ze dat uh, gewend zijn met handen en voeten te doen. Zo vertalen zij ook. eigenlijk omdat ze het geestelijke, zij kennen Hashem niet. En daarom uh, vertalen zij naar hun eigen inzichten. Zij vertalen dat Shomer. Shomer met Zwot, zij vertalen dat naleven. Voorschriften: naleven. Naleven. Betekent niet leven, naleven. In het Nederlands, wat betekent naleven? Ik in, bedoel, in de ware zin. Betekent niet leven, betekent naleven. Na is daarna. Maar niet nieuw. Look, het is wat ze, wat ze allemaal zo op hun... Uh, Manier dat vertalen schijnheilige heilige manier hoe zij omgaan met de Torah. Terwijl de Torah, de mitzvot, de voorschriften, de mens moet waken over de voorschriften van de Torah. De voorschriften die zijn, uh, hebben te maken met de keeling van de mens. En niet iets, iets wat buiten mij om is wat interesseert, moet mij interesseren, wat buiten mij om is, wat in mij is, precies hetzelfde de heb ik ook buiten mijzelf, maar als ik binnen mijzelf dat vind, dan vind ik ook de buitenwereld. En als ik mijzelf niet vind, dan ga ik het zoeken ergens, met handen en voeten, in die, uh, met al die uitwendige dingen, die met andere mensen, weet ik veel, van allerlei, allerlei organisaties, allerlei religieën, wat zal het mij helpen? Daarom zeggen zij, naleven, voorschriften, naleven, een verschrikkelijke term, die zij allemaal gebruiken, ook hier in Nederland. Ja, allemaal hadden ze zo, vertalen ze zo op deze gruwelijke manier. Om daarmee, daardoor gaan zij, en dat komt omdat zij het niet kunnen waarnemen, wat het geestelijke is. Ze kunnen niet begrijpen. Met hun aards verstand, met hun grote koppen, dat de mens moet waken over de Torah, wat Yeshua ons had gezegd. Had Yeshua ons gezegd, leer de Torah, zitten dag en nacht en leer de Torah, Yeshua had gezegd ons, shumeer, net zoals wat hier in de zoger we leren, waken over de Torah en de rest komt. De rest komt binnen jezelf, automatisch via de bron via de poort van, van de hemel, via de poort, want dat is de poort van alles, dat wij moeten dus waken over de voorschriften van de Torah, en de meest innige, het meest innige voorschrift van de Torah, die eigenlijk aan de rand staat, teta tet. Tussen mij, tussen ons en de Schepper, persoonlijk, ieder persoonlijk. Dat is de vrees des Heer. Want dat is, zoals je zegt, dat is de vrees, deze vrees is de poort. Vooral de poort betekent daardoor komt men uit naar alle anderen. Alle anderen zijn afhankelijk. Wil je ook de anderen doen, dan moet je doorkomen door deze poort. Anders is het eh, niet te doen. Anders eh, vervul je de andere voorschriften niet. 16. Perus. De toelichting. Soveva alma shivila el paam, omer zeifentin Hakatuv rishit hochma irat Upaam shem achtin irat ha-shem reishit dat zestin nadepunt Sovev dat slatup dat heinevat boven is gebracht, gezegd. Shepam, dat soms, zegt, he, zegt het heilige schrift, eh, Rishit gochma, jirat Hashem. Het begin van de gochma is de vrees van Hashem, voor Hashem. Op een andere keer, op een andere, een andere plaats, 18, in het heilige schrift, staat het, jirat Hashem, dat'. de vrees, Vanaf hem, is het begin van de daad. Achtien naar de punt Ubi in de iera Kadisha Shari. Melara it ira twintig ra. דילא כי עומחיו עמקות רק לicho. כלומר, אין ותвинת, שיבסיュー מיהר אקדוחה, אני קredi רדשים, ותвинת הלחאים, יש שמעיהר ארה. דילא כי עומחיו ומח, 23, u me katrek, ve ihi, retsu alka. We huso de, 24, verakle, hajordot, mavet, punt. Achting, na de punt, u bier, lechtet legt het uit, de zorg. Baater de ira, kadisha shari op de plaats, of in de plaats, Waar, op de plaats waar de heilige vrees rust. Kijk nou, de heilige vrees, dat is de heilige vrees. De vrees voor Hashem is, heet de heilige vrees. In, op de plaats waar de heilige vrees rust. 19, Milara it, Hira. Daar beneden, beneden rust. Beneden in de klippoot uh, is er de kwade vrees. Twintig, de lake die slaat, om mache, en die ruineert, om elkaar en die aanklaagt, enzovoort. Klaar maar, let op. Dat, dat wil zeggen, 21. Shabasiyum ha'irak dusha, En nu goed kijken waar het is. Dat wil zeggen dat aan het einde van de heilige kudusha, dus daar waar de, de heilige kudusha eindigt, let op. Welke heilige kudusha heet Jirat Hashem lechaim, De vrees van Hashem voor het leven. Let op. Je Hier hier daar is de kwade vrees, de lake die slaat om mache die ruïneert, 23, om een die aanklacht, we hielen het op en dat is de zweep om te slaan. Om daarmee te slaan. Kijk nou waar het is. Dus het is onder de plaats waar de heilige Grusha eindigt. We hoe en dat is het geheim van Ragleha Jordot Mavit en haar voeten, de voeten van de Malchut, die dalen af naar de dood, naar de klipot. 24. Zie je dat? Allemaal in ons zelf, in de mens zelf. Er is bestaat een plaats waar dus die heilige vrees is. Die twee punten, herinner je nog? En er bestaat een plaats waar dat eronder nog is. En dat is de plaats van die kwade vrees, als de mens zich daaraan houdt. 24, naar de punt. אשר המקיים מצוות העירה. מדעם 25 דעירה ושליט נמצא מדבק דפולכן דפחינה קוף פזיין הונדרט זהפננטח תניוול הסולם דרך תרקולון די יש בהירה תשם לחיים. Elk woord is belangrijk, want dat is de kracht, de redingskracht zit in de Zoger. Duidelijk, nog een keer, ik herhaal het, meerdere malen dat jullie dat begrijpen, want ook Yeshua heeft mij teruggestuurd naar de Zoger om daar zijn reding te vinden. En ook aan Juli, naar Juli, verder doorsluizen. Duidelijk, niet in de brit Gadasa. In de brit horen we alleen maar de topjes van uh, de Reding. Maar de Reding zelf is gegeven niet in de Klikheter, maar bij het afdalen van... Het licht van de klikker naar het lichaam. Duidelijk. Daarom ervaren wij, als je leert, leer je zoger, dan ervaar je het licht al in je lichaam. Tjever, het is de gro het grootste gedeelte van de partsoe van de mens. En dan ga je dat ervaren in je lichaam in plaats van alleen maar ergens in je hoofd. Alleen maar de vergeestelijking, vergeestelijking. Zoals uh, christenen dat uh, uh, beleven dat, want zonder zoger kan geen christen kan komen in de hemel zonder zoger, duidelijk. En ook en laatste staan ook uh, uh, jood, ook kan absoluut niet komen in de hemel. Hoe kan je dan komen in de hemel? In de hemelsnaam. Hoe kan je dan komen in de hemel? Kan je komen wanneer jij uh, drie vier lichten heeft? Met de zogar hebben we dan licht neshama. Ontvangen we al drie lichten. Het licht, licht neshama, het licht shama is al het licht, licht, dat de ziel de neshama van de mens, de goddelijke in de mens aanwakert. duidelijk alleen maar ketteren, de chokma waken alleen aan, alleen maar brengen alleen maar nefeshen en Nefeshen rust is nog zijn nog niet de niet de neshama zelf. Ja, de, de goddelijke ziel die pas eh, wat Neshama heet, is alleen maar neshama, is alleen maar het licht van de Tjufair. En welk licht ontvangt, ontvangt men dan alleen maar door het, uh, door alleen maar door, door het leren van uh, Brit Khandasha, alleen maar, maar Brit let op, zonder uh, andere gedeelten van uh, de leer over de van ...reding te leren. Een beetje nevers. Nou, wat is dat? Een klein beetje soms, een klein beetje iets van... stralen van de... Uh, ...iets van de Nog ...wat is dat? Daarmee raakt... ...dat raakt niet de neshama van de mens. Daarom heet ook de, de heilige ziel in de mens... ...neshama, naar het licht... ...dat men ontvangt, wanneer men... ...de zoger leert. En daarom... Zie je hoe geweldig, hoe dat onomkoopbaar is dat, de leer van de waarheid, leert wat, de leer van wat we leren. Dat zelfde Yeshua zelf heeft mij teruggestuurd naar de zogger. Wij hebben genoeg gehad met het leren van Brit Gaddasha. Het is al gecrediteerd door ons. En daardoor kunnen wij pas echt goed uh, zoger laten op ons inwerken. De. Waar staan we? Ah, de vorige pagina, dus de pagina Kouf P. Ja of niet? Kouf P. Wave 186, de rechterkolom Hassoulam, de rechterkolom. Regel 24 naar de punt. Als je met zwat goed heb opletten, wat die nu on zegt. Als je met zwaar hier dat wie, de to wie het voorschrift van de vrees. Uh, naleeft, ah, we hebben gezegd, naleeft gaan we dat niet gebruiken. Deze verschrikkelijke uitdrukking, naleven, voorschriften. Laat zij dat naleven, maar voor ons is het leven. We moeten de voorschriften leven en niet naleven. Duidelijk, daarom gaan we dat niet meer dat gebruiken. Asher HaMekayem, ha ha wie vervult, oh, daar staat het, hier staat het wel. Het juiste woord nu, een ander woord voor wie vervult. De forse, het voorschrift van de vrees. 25. Met de let op om de reden. De ihu shalit, dat hij Hashem groot en machtig is. Nimtza het blijkt dus let op. Met de de volgende pagina de eerste regel de rechter kolom. Bijra Hashemlik dat hij zich aanhecht. Daardoor. Door de, dat hij zich aan, aanhecht aan Jirat Hashem Legaïem, aan de vrees voor Hashem Legaïem ten behoeve van het leven, om het leven. Eén naar de punt. Watam. amitiarim Mitaam ham zei twee, ondertussen de malkie uto wel ook met Neymar, mijn rasha hij twonata, hier, kia a de Cholette let om love Let op. Het is absoluut praktisch wat hij ons nu vertelt. En elke dag hebben we daarmee te maken met die twee vrezen: met de vrees voor Hashem en met de vrees van die andere vrees, van het kwade. Twee punten steeds uh, manifesteren zich, want. Het ene tegenover het andere heeft Hashem geschapen. En aan jou persoonlijk is het gegeven om de keuzen te maken en kiezen. Uh, lechayim, De vrees voor Hashem lechayim, Voor het leven. In plaats van het uh, onderhevig zijn, onderdompeld zijn. Door de dood. Eén, naar de punt. Wat dan Hamid en zij die vrezen, met hamoners, vanwege om de reden van de straf, twee, de milekoete, de straf om Geslagen te worden, voor de slagen van de zwijp. aan mitzwa, en niet om de reden van het voorschrift. Alleen hem neem maar, over hen is het gezegd. In de mislee ook bij de Salomo in zijn spreuken. Megurat rasha, de vrees van de boosdoener, is zijn oogst, dat is wat hij oogst. Vier, ja hier, ah, de Siuma, want, let op, want, waarom? Omdat de vrees van het einde heerst over hem en slaat hem, de, de, de, de vrees van het einde, het eindige. Niet het, van, de vrees van het oneindige, maar het vrees van het eindige. De vrees die onder de vrees van het heilige uh, is. Die slaat hem tegen hem. Die, die, van die vrees krijgt hij dan een bakslag, steeds uh, uh, klappen van de zweep. הוביף כנ' זה, שיאסיום שליאירה, שochenet זצ' בראדסו'ה ראה, לאל כי לחיי'ה, ניקרת כמ' זהי'ה ניר, א' אידיו'ה, אקדושא. Bashem rishit dat acht. Iratashem leho rot. Shoe jij arak bifhinat negen resid shela. Shoe i ratashem leha impet. einde is aan deze. De kracht van dat geheim wat de zo ons nu openbaart. Vijf. Om je zo en vanuit dit aspect, je jong schelaira, dat het einde van de vrees, schochen uh, uh, uh, zetelt, Zes, bij, bij het zora, ah, in raar aan de kwade zweep, om de boosdoeners, de zonders, ermee te slaan. Niekret, daarom heet dat ook, daarom heet de heilige hoge vrees, Rishid dat. Het begin van de daad is Jirat Hashem. De vrees van Hashem. Het, het begin, niet het einde. Het begin van de daad. Dat is deze, de hogere vrees. Leg om te leren, acht. Als je je daarbij kruikt, begin je dat Rishid, Shallah. Let op: dat men moet, dat men dient aan zich aan te hechten, aan te hechten, alleen maar aan haar aspect, aan het begin van haar, aan het begin daarvan. Welke begin is ira Hashem Lechaim? Dat is de vrees voor Hashem Lechaim, voor het leven. Daarom staat het ook dat het reshit dat. Reschiet het begin, de mens moet zich houden aan het begin daarvan en niet aan het einde. Alleen het begin daarvan, dus de, de hele gevrees, is lichaam, is op, op het leven, om het wil, om, om, om, de, om het leven, voor het, voor het leven. Leven geeft, aan le aan het, aan le bijdraagt aan het leven. Leven met zich meebrengt. Nee. Na de punt. O leesham her. Kien mehaira. De milera. Scheherit zua bisha. En. Let op. En om. zich te waken. Ja. Zo so vertaal ik dan de, de, de. Het werkwoord leisha her. In de passieve vorm, zoals het staat in de Heilige Taal. Zich te waken, al bestaat niet, misschien bestaat niet zo'n eh, wederkerend werkwoord in het Nederlands, maar dat interesseert ons niet. Oh, en om zich te waken, om te, voor het eh, kwade vrees. De regelt in zo Bisho, welke kwade vrees. Is de kwade zweep. Punt. Waar deze elf niet kan. Ach, het is het daad. Kijk nou wat hij zegt ons. En daardoor wordt gecorrigeerd de zonde van de boom van de, van de kennis. De boom van de kennis is ook de boom van daad, ja? de boom van de daad. En dat is ook juist, juist wat, wat hier gezegd wordt in dat vers, dat Ira, uh, dat het begin van de daad, dat de mens de correctie door, hoe, hoe corrigeert men de, de zonde van de boom van de daad, de boom van de, de kennis, door zich houden alleen aan haar hier, begin, en niet aan het einde daarvan. En we gaan naar boven naar de tekst van de Zoger zelf. De regel drie: ot kuf sadi ei hey. u vagin kah Breshid, die, hier, a. ah. Bereilokim et ashamayim v'et, ha'arets, vier. Kijk, dat hoe leren wij de Torah op deze manier? Leren wij adequaat de Torah? Dan leren wij de Torah naar naar de bedoeling voor waarvoor de Torah aan de mensheid gegeven. En niet op de schijnheilige manier, zoals het volk Israël dat doet, laat staan anderen die dan de Torah absoluut niet begrijpen. Want zonder zoger, hoe kan men de Torah begrijpen? Zonder Kabbalah, hoe kan men begrijpen de schepper? Hoe kan men dichter bij de schepper komen? Door goede daden, welke goede daden? De mens in onze wereld is alleen maar de wens om te ontvangen voor zichzelf. Welke goede daden? Welke priester is goed? Ja, ieder wil alleen voor zichzelf. De kerk is ook net zoals een macht. Net zo bestaat als een machthebber. Bestaat zo'n wereldse macht. Uh, machten, macht. Macht zoals uh, veel de wereldse machten. En we staan ook religieuze macht en zo, allerlei groepsverbanden, allemaal macht. Macht, zij op, op jacht om zieltjes te, te krijgen. En samen natuurlijk, samen met de zieltjes, komt ook natuurlijk de poen. En de macht over de mens. Het is verschrikkelijk macht, het is veel geërger dan de macht van de wereldse macht. De religieuze macht is veel, veel enger, omdat het uh, mikt op het innerlijke van de mens, op de essentie van de mens. Terwijl de wereldse macht, die wil alleen maar de menselijke uh, macht hebben over de uiterlijke mens. en de kerk de synagoge en dergelijke, zij willen de macht over het innerlijke, over de ware mens. Die behoort alleen maar aan Hashem. De, in het innerlijke van de mens, die alleen maar aan Hashem behoort. Alleen Hashem. Eh, de mens moet zich alleen maar van het binnen alleen richten naar Hashem en niet naar iets anders. Niet, niet uh, men mag niet de macht uitoefenen over, op het innerlijke van de mens. De hele Torah, alle wetten van de Torah spreken daarover. Kijk nou, de wet over uh, uh, in slavernij te nemen van een Jood. Ja, men, als een Jood bijvoorbeeld in slavernij wordt, wordt, uh, wordt uh, nu, ik bedoel, geestelijk, maar goed, dat was in de, in, zoals in de Torah staat geschreven. Stel dat die... die uh, um, steelt. Nou oké, okay, dan is het, en die kan dan daarna niet betalen, weet ik veel. En dan wordt hij opgepakt en dan verkoop, verkoopt men hem aan een, Joods, aan een Joodse uh, baas. Ja, dat wil zeggen. En die wordt zijn meester. Hij mag hem, let op, hij mag, hij mag hem tot tot, let op, tot, zes jaar. Niet langer houden. Niet langer. En zes jaar, omdat de zevende jaar is voor Hashem. Het innerlijke is voor Hashem. De uiterlijke Jood, hij mag zes jaar. Euh, exploiteren, gebruiken. Exploiteren, okay, gebruiken zijn werken, enzovoort, voor zes jaar lang. En ook dat is nog, uh, een, daaraan ook nog een voorwaarde is gekoppeld, dat stel dat gedurende die zes jaar, uh, dat het na twee jaar of na drie jaar, doet er niet toe, na vier jaar, of na één jaar, na een half jaar, dat er valt het jaar van Shemitah, dus het jaar van Shabbat, dus één keer per ja, één keer per zeven jaar is het dan het jaar dat men. Ja, dat, dat men. Uh, dan moet je dan, als het dan valt, zelfs als hij gekocht had en zijn slaaf, Jood. En dan na een half jaar opeens komt het. Nou, hij weet natuurlijk, maar goed, dan komt het dat jaar van. Uh, de ze het zevende jaar. Dan moet je hem vrijlaten. Dus niet meer dan zes jaar. En dan moet je, hem, mag, moet je hem vrij laten. Waarom? Omdat het, de innerlijke Jood behoort bij Hashem. Dat is een goede herinnering wat aan aangegeven aan wordt. En natuurlijk bestaat nog iets van, als die man dan zegt, als die man dan zegt, die Joodse slaaf, die dan zegt tegen zijn meester van, het bevalt mij hier bij jou, ik wil niet weg. Ja, wat moet je dan doen, die baas? Hij mag er niet zomaar uh, zeggen, oké, okay, lekker, uh, ga maar lekker verder werken dan mij. Er bestaat een wet. De wet van het heelal. Dan moet je, wat moet je doen? Hij moet hem op een of andere manier, er bestaat een hele regel hoe dat moet gedaan worden. Altijd naar het geestelijke. Hij moet hem brengen naar de poorten van de stad. Daar ten, ten overzien van anderen, van alle, van de getuigen. Hij moet zijn met een, een priem nemen en in zijn oor een gaatje maken in zijn oor, doorboren zijn oor, en dan daarbij zeggen, dat hij zegt, nou, ik wil dan blijven bij mijn meester voor altijd. Dan bleef je dan slaaf voor altijd, al zijn leven lang, wat er nog overgebleven was, bleef je bij zijn, als slaaf bij zijn meester. Waarom moest zijn oor doorge, doorgeboord worden, doorgeprikt, met een priem doorgeboord worden? omdat als een teken van dat deze slaaf niet gehoord heeft wat in de Torah geschreven staat, dat een oor is om te, oor, om te horen, maar als hij niet gehoord had, had, geen gehoor heeft gegeven aan, beter te zeggen, aan wat in de Torah geschreven staat, dan eh, daarom zijn oor dan als het ware uh, doorgeboord wordt enzovoort, het allemaal geestelijke begrippen en dat is het verschrikkelijke, het verschrikkelijkste in deze wereld is de macht van de kerk de macht waarbij men de ziel van de mens wil al afpakken, niet alleen deze wereld alleen maar zijn handen en voeten product van zijn werk, maar zijn ziel en daar men, daarmee natuurlijk uh, zondigt men verschrikkelijk tegenover Hashem. En natuurlijk in de eerste instantie tegen de Zoon van Hashem. Tegen Yeshua, daardoor is natuurlijk de grote zonde van de kerk. Tegenover Yeshua die zij op, het, op de sokkel hebben gezet als... Een poppetje om uh, al hun ongerechtigheden zacht, op een zachte en uh, uh, befeilde manier uh, te doen. In plaats van de mens vrij te laten, zoals de boodschap van Yeshua zoals Hashem dat heeft um, geordend om een mens te bevrijden, om een mens niet te laten vrezen voor de kerk, maar alleen maar de heilige vrees voor Hashem, niet voor de synagoge, niet voor de kerk, maar wat we hebben geleerd, alleen de pla plaatsen, de vrees voor Hashem. Alleen dat bevrijdt de mens, in plaats daarvan hebben zij, maken ze zij misselijk, misselijk ver, misbruik van de macht die zij aan zichzelf toegeëigend hadden, om de mens daarmee eh, op een verschrikkelijke manier eh, te onteren. En daarmee onteeren zij ook Jeshua, dagelijks, onteeren zij Jeshua. En de straf, ook die aan hen toekomt, is verschrikkelijk. Want zij zullen juist de eerste zullen zijn, die in de hel zullen komen. Zij de eerste zullen zijn, hoor wat ik zeg. Want dat heet, dat heet in de, in de wet, heet uh, middag negat middag. Eigenschap tegen eigenschap. He, he, zij, zij hebben gesuggereerd bij de mens, dat de mens moet vrezen voor de kerk. En daarbij, daardoor hadden zij de vrees voor, voor Hashem eigenlijk, hadden zij bij de mens weggepromoveerd, weggepoetst. En lieten de mens vrezen voor iets, een instelling die absoluut waardeloos niets is in de ogen van Hashem. Die alleen maar de macht uh, nastreven hier op aarde. Dat is de kerk, dat is de synagoge. Um, de regel 3 de ot kuf zadi he. en darum Ktief, is geschreven. En daarom is geschreven het woord, het eerste woord in de Torah, Brishit. Het begin, of in het begin. Het begin, reshit is begin. En dat is Ira, het eerste woord van de Torah, let op. Die geeft aan hiera, want daar zit, hiera, zit in het woord Brishit. Bara, vervolgens, vanaf de tweede woord, en verder startet, Bara elokim, et a-shamaym, veta arets, schiep elokim, de hemel, en de aarde vier. na de punt, na de eerste punt. Geweldig, let op wat je ons nu vertelt, nu hier, de man, de avar, al da, avar, al de de let op wat je zegt ons, dat iemand die, wie overtreedt dit, dat eerste, de, het eerste, eerste wat het woord precies, oftewel de vrees des heren. Wie dat overtreedt, Avar al pikududuraite, die overtreedt de voorschriften van de Torah. En dat kunnen we zien aan het eerste woord. Al, oh, dat daar staat de vrees. Als de mens het de vrees des Heeren, de vrees van Hashem, overtreed, dan alle overige Mitsvot overtreden die automatisch. Hier naar de tweede punt. We onschademan de avar aldafay, haeretsuara, alkile. Let op. We onschademan en de straf voor wie? Dat. Overtreedt, die wie overtreedt de vrees des Heeren? de vijf. Hij hem slaat deze kwade zweep. Vijf, naar de punt. Hij nu, waar het zei dat overwogen, we waar al dat kunnen we ook zien direct. Da, wat daarop staat, in de Torah, dat wil zeggen, wat is dat voor kwade, let op, dat is de, wat is dat voor uh, het slaan van de kwade zweep, daar staat het wel nu direct in de Torah, in de uh, in het, in het scheppingsdaad, direct daarop, staat het geschreven waar, het zei het hoog en de aarde was, was, de aarde was toge hoog, zoals men dat klassiek vertelt, uh, uh, leeg en wo woest en leidig. We gozen gelpneia teom en de duisternis over het opper over, de opper over de oppervlak van de afgrond. Zes. We rogen Elohim en de, de roeg de geest van Elohim die uh, de, die uh, zweeft. Over de wateren enzovoort. So dat zijn, dat zijn, dat is wat hier zijn de aanwijzingen van de zweep Die de mens slaat als de mens de eerste, het eerste woord van de Torah, Breshit, oftewel de vrees de des heren, eh, uh, nalaat. Zes. Ah, eilin dalit in de Bego, begon, wel. Let op, dat zijn de vier straffen om daarmee de zonders, oftewel de wettelozen, de boosdoeners, te bestraffen. Hoe zitten die vier, we zullen dat zo zien, uh, in het tweede gedeelte van onze les. Maar dat zijn tohu. Uwogu, ja, dat zijn twee. Choshech, toch is het leeg en woestig. Leeg, woest en leed, ledig. En Choshech, en de derde is Choshech, dat is de duisternis. En de vierde is Roach Elohim, de geest van Elohim.